Christian Bonenbakker met het NOS Journaal, de Veiligheidsraad van de Verenigde. Daardoor kunnen de Nationale Oliemaatschappij en de Centrale Bank van het Land hun activiteiten weer opstarten. De Veiligheidsraad stemde ook unaniem voor een VN-missie in Libië om de bevolking bij te staan na de val van het regime van kolonel Gaddafi.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 Wall Street heeft de week positief afgesloten. De Dow Jones Index sloot voor de vijfde achtereenvolgende dag hoger op 11.509 punten, een winst van 0,7%. Ook de andere indexen van de beurs in New York sloten hoger. Uitzondering was het aandeel van Research in Motion, het bedrijf dat de BlackBerry telefoon maakt. Na slechte kwartaalcijfers daalde dat aandeel 19%. De Berlijnse politie onderzoekt het verhaal van een jongen die zegt dat hij vijf jaar met zijn vader in het bos heeft geleefd. Hij spreekt alleen Engels en zocht de bewoonde wereld op nadat zijn vader was overleden. Na twee weken lopen kwam hij bij toeval in Berlijn terecht. De jongen van ongeveer 17 weet alleen dat hij Ray heet, maar niet waar hij vandaan komt. De Duitse politie heeft Interpol ingeschakeld in de hoop achter de identiteit van de mysterieuze jongen te komen. Het weer vannacht overwegend droog, minima rond 12 graden. Overdag veel bewolking en vanuit het westen buien. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook zondag buien en hooguit 16 graden. Dit was het NOW. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. ZOMERHITS. Dit is de zomer van ZFM. nu de nacht. to see I will love your heart We'll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 Zover maar juist niet bij was. En dat ik dan Jim het Idols was. Ik dan die dikke uit de jury was. En bijna nog steeds bij was. Maar ik. Gewoon een niet mezelf was. Dat ik alles, was vertel. Die ons. En wij dan nog steeds bij ons En jij dan nog steeds, jij dan nog steeds En wij dan nog steeds bij ons